5 Uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vragen de DigiNotar-affaire te onderzoeken. De raad moet ook meer in het algemeen kijken naar de veiligheid van het internetverkeer met de overheid. DigiNotar is een bedrijf dat certificaten maakte om het internetverkeer van de overheid te beveiligen.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 Keniaanse politie verdenkt de Somalische terreurgroep Al-Shabaab van de ontvoering. De groep die banden heeft met Al-Qaeda heeft grote delen van Somalië onder controle. Het weer helder, temperaturen rond 3 graden. In het oosten enkele mistbanken, later vandaag veel zon en dan maximaal rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nog een paar vragen die openstaan in deze aflevering van Nachtzuster. Dus als je ons kunt helpen met een antwoord, doe dat dan vooral. Bel naar 0800-121. Uh, bijvoorbeeld Wim die op zoek is naar een liedje geschreven door een Belgische popster... Horende bij de reclame voor een Calippo-ijsje is jaren geleden. Maar toen heeft een, een Belg dus een liedje gemaakt bij de reclame van Calippo. En welk liedje was dat? 0801121. Rutge wil heel graag weten hoe het kan dat het paard uit de Barbie-verzameling van zijn dochter, als je de batterijen eruit hebt gehaald, gewoon nog steeds kan hinniken. Terwijl die batterijen er dus in zitten om het paard te laten hinniken. 17 jaar nadat het dier op zolder werd opgesloten, dat was geen echt paard. Dat was een Barbie paard. Uh, behin ik die nog steeds als je aan de teugel trekt. Hoe kan dat? Vraagt hij zich af. 0800 1121. En uh, dan was er nog die vraag um, uh, die voorbij kwam over Jurgen van der Lippen. Er was iemand op zoek naar het liedje Goedemorgen zonder zorgen. Iemand anders belde, dat is waarschijnlijk een liedje van Jurgen van der Lippen in het Duits. En dat is dan ook Goedemorgen uh, ja, zonder zorgen, zei ze toen. Maar dat kan helemaal niet, want dat zou dan in het Duits ohne zorgen moeten zijn. Maar de vraag die toen weer rees was, hoe is het eigenlijk met uh, Jurgen van der Lippen? Want ze had er al een tijdje niks van gehoord. Nou, ze gaat... Ik hier iets van horen, want Eline van de Chat die stuurde me het liedje op van Jurgen en dat hoor je nu. Goedemorgen, lieve Zorgen. Zijn jullie ook schon alle daar? habt je ook zo goed geslapen? Nou, dan is ja alles klaar. Wir schwingen unser linkes Bein behände aus dem Bett. Der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vors Klosett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Oh, fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, Liebe. Sorgen seid ihr auch schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Heute bleibt die Dusche kalt, das Wasserrohr ist hin. Wir gleiten auf den Fliesen aus und prellen uns den Steiß. Als Krönung schmeckt der Kaffee heute irgendwie nach Schweiß. <lacht> Die Zeitung ist geklaut, was soll's, sie schreiben eh nur Dreck. Ein Zettel auf dem Tisch, für mich, aha, die Frau ist weg. <lacht> Mit meinem Auto, meinem Hund, das nennt die nur Liebe, die Pornosammlung hat sie auch, Gelegenheit macht Diebe. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, habt ihr auch so gut geschlafen, na, dann ist ja alles klar. Trink mir ein, steig ins Auto, trete voll aufs Gas. Entenjagen macht besoffen doppelt so viel Spaß. Ja. Wieso hat der vor mir jetzt eine Vollbremsung gemacht? Denke ich noch so bei mir und dann wird es Nacht. Ich werde wach vor meinem Bett, steht ein alter Mann und sagt, sie hatten einen Unfall und grinst mich blöde an. Ich sag, wieso hab ich eigentlich noch das Steuer in der Hand? Er sagt, mm -mm, das wird in Engelskreisen Harfe genannt. <lacht> Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Goedemorgen, lieve zorgen, heet hij. Weet ik inmiddels. Jurgen van der Lippen was dat. Uh, ik heb een cryptogram. Waar heb ik oh, het cryptogram naar nou weer gelaten? Daar heb ik het cryptogram gelaten. 0801121. Ik zoek een woord van zeven letters en de opgave is: Een watergevecht tegen de muur. Een watergevecht tegen de muur. En denk even aan de tip die je net voor het nieuws nog kreeg van Adrie. En misschien dat Adri het al lang al weet en aan het bellen is naar 0800 -1 -1 -1. Zeven letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. Ronald, goedenacht. Goedemorgen. Hallo, gezonder zorgen. Uh, ja, gelukkig wel. Ja. <laughs> Fijn. Wat kan ik voor je doen, Ronald? Nou, er werd net gevraagd van wat doet Jurgen van der Lippen tegenwoordig? Ja, nou, het enige wat ik uh, van hem weet, en dat is uh, van een paar weken geleden... Oh, nou, dat is hij, nog best recent, ja. Ja, hij trekt nog steeds Duitsland door uh, met de theatershow. Ja. En die verversie gemiddeld iedere twee jaar. Ah. En, en incidenteel komt hij nog eens op de Duitse tv of zakelijk WDR... bij uh, programma's opduiken als gast. Goh, en uh, hoezo weet jij dat dan? Uh, ik ben opgegroeid tegen de Duitse grens in het Achterhoekse. Ja. Dan word je er al een beetje mee, uh, ja, jammer maar twee tv-netten, ja. tussen daar en drie uh, Duitse netten, dus dan word je er al een beetje mee opgegroeid. En ja. Ja, in de der jaren ben ik een beetje bij van volgen, gewoon van afverrekt, daar heb je hem ook weer. Ja, en uh, dat is mooi, want dan weet je in ieder geval waar die opgedoken is de laatste tijd, en kun je dus zo even het antwoord geven. Nou, daar ben ik blij mee, Ronald, dankjewel. Graag gedaan. Dan wens ik je nog een uh, hele goede ochtend, want het is inmiddels acht over vijf, het schijnt dat mensen dat geen nacht meer noemen. Nou ja, het begint een beetje lichter worden, dus goedemorgen. Goedemorgen Ronald, dankjewel. hoi. <laughs> Martin. Ja, goedenacht Astrid. Hallo. Allereerst nog bedankt ook voor het uh, oplossen van uh, de vraag uh, van de vorige week. Uh, het was uh, over de moord op het uh, nou. geboortedorp, maar die was opgelost nog dus... Ja. Net ja, daar heb strek. ik trouwens ook nog heel veel mailtjes over gekregen. Dat er boeken zijn geschreven over die ik moordenaar. En, ja, dat uh... was het dus ook. Ik wist nou. er weinig vanaf. Want ik weet er nu al een stuk meer vanaf. Ja. Ja, dus, maar dit uh, tigeerde wel. Omdat het is uh, mooi dat dat uh, in, op deze manier uh, opgelost werd. Nou, hartstikke maar leuk. Maar daar uh, belde uh, ik zelf niet omdat Ik had nog een, een, een aanvulling op, een, uh, op het verhaal wat ik net hoorde... over uh, tanden en het aangroeien en alles. Ja. Um, nou is het niet zo uh, dat, dat uh, inderdaad tanden uh, natuurlijk plop uh, aangroeien. Weer, zodra er een, uh, iets van gebroken is. Maar uh, uh, het deed me gelijk denken aan een artikel wat ik al jaren geleden heb gelezen. En toen ontraakten we mij ook al een tand. En nu nog steeds. Uh, <güls> <güls> uh, uh, dat was van een tandarts uit Soest. Uh, en ik weet zijn naam niet meer, maar ik weet wel dat het in een, een, een goed tijdschrift ook stond... waarin er uh, gemeld werd dat er wel degelijk een derde gebit uh, mogelijk is bij mensen... Uh, alhoewel dan niet in de, in de vorm van uh, ja, wat ik net zeg, dat, dat, dat natuurlijk een, een complete tand terugkomt. Maar hij heeft wel, die man had heel veel onderzoek gedaan en werd ook dwarsgezeten door uh, uh, uh, een mede tandartsen. Ja. En uh, uh, ja, uh, wat je net ook al zei, het is natuurlijk niet zo lucratief om daar... Misschien uh, wat, uh, wat ik me herinnerde van was dat het, uh, als mensen dus op een natuurlijke wijze hun tanden uitvallen of hun afbrokkelen. Of, uh, ja, je hebt ook, ik heb zelf wel eens een, een wortelkanaalbehandeling gehad. Yeah. Uh, Daar gaan ze natuurlijk dat kanaal, uh, de, de zenuw eruit halen, zodat het minder pijnlijk werd. In de, in, hij kon uh, ook aan de hand van, weet ik nog, uh, opgravingen, oude scheels ook aantonen dat mensen in, de, in het verleden, wanneer de tandzorg wat uh, minder goed was... Uh, dat er wel degelijk een, een soort van derde gebit ontstond, inmiddels een, een hoornachtige laag, wat ervoor zorgde dat mensen op latere leeftijd uh, nog prima konden, harde, harde zaken konden kouwen. laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Uh, uh, maar er was inderdaad uh, weinig geld voor onderzoek, uh, ook, uh, weet ik nog. En. Uh, ja, hij werd ook, hij was vrij kritisch. Meen ik ook op het uh, op faculteit uh, Utrecht en uh, ja, de, de, de, het onderzoek daarom zogezegd. zo gezegd. Oké. Okay. Maar het was wel ook inderdaad dat er ook stond, weet ik dat, het, uh, dus als het moest altijd, als je bijvoorbeeld al je tand laat trekken of een kies laat trekken, of je haalt hem helemaal weg, je laat de wortels niet zitten, of je gaat een wortelkanaalbehandeling aan. Dus mm -hmm. dat is dan de minst pijnlijke weg. Je gaat dat behandelen dan uh, ontstaat dat niet. Dus je moet eigenlijk de oude, de pijnlijke weg volgen. En ik heb ze bij mezelf, heb ik een kies uh, die al jarenlang open is, die niet behandeld is. En Ik moet zeggen, ik heb er helemaal geen last meer van. En uh, ja, ja, het is wel een, uh, en het is wel wat minder. Uh, uh, er zit wel natuurlijk een gat, maar je, ik kan er ook uh, op kouwen op dat gedeelte. Ik, ik heb, oh. ik dat die, die wortelkanalen kunnen ook dichtgroeien middels standsteen. Ja. Dus standsteen is mogelijk zelfs een. Maar waarom, een waarom ga je niet naar de tandarts dan met dat gat in je kies? Uh, nou, ja, ik ben kunstenaar, dus uh, ja, ik heb niet zo zin in kunststanden. <laughs> dat dus, <laughs> vind ik echt nee, een ja, hele goede reden. De... De vraag, dan zou je dat was leuk, je, je bent zelf ook een beetje Doemar fan. Ik geloof deze sponsert elke week. Ja. Maar altijd uh, als ik aan mooie tanden denk, en die verhalen denk ik aan het uh, nummer van uh, Doemar uh, de Bom. En dan zingen ze dan wel eens niet over over tanden, maar wel dat stukje van uh, met je mooie diploma's en weet ik wat uh, yeah. uh, onder de stadgebouwen van de, uh, van de stad, het yeah. gebouwen van de stad. Yeah. En dan zing ik er altijd voor mezelf. Zing ik het nog even met je mooie met je mooie tanden bij, zo maar zeggen. Want het is hij heeft iets onnatuurlijks natuurlijk om alles uh, helemaal perfect te hebben. Overigens oh. als ik nog een kunststand neem, dan zal het wel een uh, hooggeroeme worden of zoiets of een. Uh, een, een, een plexiglazen, misschien, nooit. Iets apart, Iets aparts. Ja, ja, ik ja maar ik vind ja. wel, want dat vind ik echt lastig. Want ze zeiden tegen mij al van ja, de, de, qua mijn oudste dochter. Zeiden, ja, er wordt een beugelkindje. Ik denk, ja, bijna alle kinderen zijn beugelkindjes tegenwoordig. Het moet ja. allemaal kaarsrecht staan. Terwijl ja, voor ik dan. Je eigen ik best willen. Nou ja, maar <laughs> ik ben nog van de generatie dat het hier en daar een beetje scheef staat. Ik ja, het kan. Ja, mij, ja. Ik vind het altijd wel leuk. Het, ik bedoel, mm, leuk. Ja, dat ja, ja, klinkt raar, uh, maar. Het, uh, dat is nog wel heel interessant. Er, uh, er is inderdaad een Oostenrijkse. Uh, ik heb daar wel eens wat. ja, tanden interesseren me in die zin wel. <laughs> ik heb leest er wel. als ik iets over uh, le zie, dan lees ik er toch. Er is een Oostenrijkse mevrouw die heeft er heel veel over geschreven. dat scheefstand van tanden uh, bij jonge kinderen een, uh, uh, door een beugel verholpen kan worden, tijdelijk. En dat dat dan weer uh, uiteindelijk uh, teruggroeit inmiddels een voorkeurstand. En dat heeft alles te maken met de houding van je hele lichaam, je nek. Uh, oh. uh, dus ook ja, alles groeit. En dat komt ook... Uh, in China had je zoiets als gebitslezen. Uh, ja, daar nou lezen ze alles. Maar in een, ge in een gebit kan je natuurlijk heel veel karakter uh, ja. zitten. Maar en ja, je ja verandert je halen, karakter dan als je je tanden recht laat zetten? Ja, wat gevolg kan hebben dat je enorme hoofdpijnen kan krijgen. Of andere okay, zaken. Dat een keer. Er is ook erg weinig over bekend over die zaken... Okay. Klas trouwens, weet jij dat, uh, waar de benaming vers uh, uh, verstandskies vandaan komt? Nee, oh, weet, je weet jij het? Heb ooit wel eens in je programma Ja, staat? nou ja, toevallig oh. dat ik hem laatste uh, via Twitter kreeg, die vraag. Oh, heb je de antwoord ook? Nee? Oh, nou, ja, omdat ze het mogelijk, verst wegstaan, ja. toch? Ja, het is de verst staande kies. Ja. ja, daar komt het van, inderdaad. Ja, dus dat het... Is inderdaad. Ik heb al jarenlang gedacht dat het iets met je... Dat je IQ daalt als je ze weg, uh, weg laat halen, ja. Ja. Nee, maar ze ja, zijn gewoon inderdaad, ze komen het laatste bij, ze staan dus het verste... Uh, in... Ja, niet bij, ieder, uh, niet bij iedereen dus ook inderdaad, oh. zoetjeraars. Ja, Sommigen krijgen nou. helemaal geen stand kiezen en anderen staan weer scheef. Sommigen moeten verwijderd worden, anderen ja. weer niet. Ja. Dus, maar maar ja. ik begrijp nog steeds niet goed waarom jij dan onder de flatgebouwen van de stad en dan zing jij met je mooie tanden... Ja, ja, omdat het zo gaat van, uh, we hebben alles perfect. Je ligt in je ja. pak, je hebt je diploma en uh, hè, alles, is, uh, Diploma's alles is perfect. Op, en je checks op zak. Ja, en dat was toch een beetje de tijd van uh, ja, de koude oorlog die bovenin hing. De bom, zo van... Er zit ja. heel veel in dat nummer, maar om dan nog wel met je, met je mooie tanden er tussendoor te zingen... was in mij nog niet opgekomen. Nee. <laughs> nee, maar dat is dan... Nou, jij vroeg van, uh, doe je er wat aan? Omdat heel veel mensen inderdaad, uh, zodra er maar iets met hun tanden is, natuurlijk dat perfect willen. En dat het eigenlijk... Je hoort wel mensen nu praten, omdat de tandarts zorg zo duur is dat, dat je weer het onderscheid gaat zien tussen mensen die de uh. tandarts kunnen betalen en die niet. Maar bij mij is het een, een keuze. Het ja. is zelfs wel een beetje karakter. Uh, dus... Uh, ja, een, ik bedoel, één kies minder, meer of minder, dat stoort me niet zo. Dus. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik mis ook nog een voortand, maar dat is weer wat anders. Dat en, is het die stoort dan. me eigenlijk niet zo. Nou, dat lijkt me nou raar. Als je op jouw leeftijd. Uh, hoeveel jaar ben je? Uh, ja, dat valt best mee hoor. Oh. Dat, uh, die, de, dat is, uh, uh, ik had zelf een beugel moeten hebben op vroege leeftijd, mogelijk. Ja. Om de tanden wat uit elkaar te halen, maar uh, de tanden die, uh, de tand die weg is, die is opge. Eigenlijk de tanden zijn weer uh, zijn een beetje bijgeduwd. Uh, dus ik vind het allemaal oh. wel uh, perfect okay. uit. Dus, dit gat is niet zo groot als je denkt in zogezegd. Oh, nee, dan is het goed. Nee, Bartje, bedankt. Ja, ja, ja. Kijk maar uh, ja, wat je met het uh, doet. met uh, voor die jongen die daar. Uh, mogelijk dat hij nog op deze hint wat door kan zoeken. De ja. tanden had zo'n soest weet ik toen het hebben. Ja, dus. we, we hebben het hele verhaal nu wel gehad. Dankjewel Martin. Ja, oké. Okay. Tot Goed, de volgende keer. Doei. Doei. Doei. Met je mooie tanden. De van die kreeg in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen en mijn woorden schaal. oei. onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Ja, ja.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 Doe maar, was dat. En de bom Rob, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hoi. Nou, zeg het maar. Ik, ik, ik antwoord even op jouw uh, vraag over dat cryptogram. Ja. aquarel Nou, dat is goed, Rob. <laughs> ja. Het is ongelofelijk. Nou, het is niet ongelofelijk. A, je ja, had het bijna zelf al weggegeven. Ja, een beetje wel, hè? Uh, zeker in combinatie met de referentie aan de mevrouw die je net voor het nieuws had. Ja, toen werd het wel heel makkelijk. Maar ja, ja jij zit dan ik, ook wel op te, te letten. Nou ja, normaal dan. Jij zat wel even heel goed op te letten dan, Rob. Uh, ja. Ja, want meestal merk ik toch dat ik hints kan geven wat ik wil... maar dat mensen toch nog zwaardgevecht gaan uh, proberen door te geven. <lacht> ja, ik weet het ook niet. Ik denk het is geen zeven letters en het heeft niets met water even, uh... te maken. <lacht> Uh, nee, laat ik niet ingaan op de gedachten hangen die die mensen doen hebben. Nee, precies. Maar Rob, uh, ja? kun je hem even uitleggen voor de mensen die het niet snappen? Want de opgave was een watergevecht tegen de muur. Nou, water, aqua, uh, uh, tegen de muur, aquarel, uh, hang je normaal gesproken uh, als je, uh, uh, hang je aan een muur. Ja. ja, zo simpel was het. En je zou nog kunnen zeggen een gevecht en een rel heb heb niet aan gedacht. Nee, hè? Nee. Dus eigenlijk was die nog makkelijker. Ehm... Uh... Nee. Goed, Rob. Nee, dit was een van de... Een, een, nee, laat ik mezelf corrigeren. Oh. Dit was een van de allermoeilijkste opdrachten die ik ooit heb gekregen. Ach, wel nee. GELACH. <laughs> Schijt toch uit. Rob, wat was jij aan het doen om uh, 20 minuten over vijf? Ik ben net wakker. Waarom? Uh, omdat ik in slaap gesukkeld ben. Ja, dat is logisch. Je kunt alleen maar wakker worden als je in slaap bent gevallen. Nee, ik zat de laatste aflevering van, uh, geloof ik, uh, dat ik erop was van uh, Lord of the Rings te bekijken. Oh ja, dan val je wel in slaap, ja. En uh, mm -hmm. uh, daar heb ik dus niet volgehouden. Nee. En ik werd wakker. Um, en toen was jij erop. Ja. En ik kan alleen maar even, want dat, dat is geen antwoord, dat is alleen maar een bevestiging... Uh, maar daar hebben jullie het ook al uh, vier keer over gehad vanavond. Ach. Van een tekentangetje. Ja. <laughs> en, maar die kun je hier. En um, die meneer van Autom Tick Twister. Ja. Um, dat is inderdaad een goed tangetje. Oh, gelukkig. En die nou. kun je hier ook gewoon. En ik weet niet of die. Dat heb ik niet meegekregen. Uh, die kun je hier ook gewoon krijgen bij de dierenarts. Ja. Oh, bij de dierenarts. Tenminste, daar heb ik hem vandaan. Ja, niet bij alle dierenartsen. Waar woont jouw dierenarts? Mijn dierenaars woont hun uh, Haren. Oh, en daar heeft hij ook zijn praktijk, want anders dan is het verwarrend. Daar heeft hij ook zijn Oké, okay. goed. Nee. <laughs> Dankjewel Rob, ik ga je, uh, zo nog even je adres noteren... en dan krijg je een, uh, een uh, willekeurige prijs die uit de kast valt als we eraan schudden, goed? Ja, wat van vorig jaar kerst is overgebleven. <laughs> ja, nee, het zou zomaar kunnen, maar iemand moet toch ook die doos met blauwe kerstballen een keer opmaken? Ik verheug me er zeer. Oké. Dag Rob. Oké. No Doeg. Hoi. En van de ene Rob hop ik naar de andere Rob. Rob, goedemorgen, Goeiemorgen Astrid. <laughs> Wat kan ik voor je doen? Nou, ik, uh, ik wilde even reageren op uh, het feit dat er de verstandskies werd gezegd. Dat, ja. dat was vanwege het feit dat hij zo ver achter de mond stond. Oh. Maar dat is niet waar. Nou... Ja. Want uh, het heeft toch te maken met de jaren van het verstand... dat je hem dan ongeveer krijgt rond je 18e, 20e levensjaar. En dan wil je zeggen dat we dan verstandig zijn? Dan word je verstandig als nou. je die kies krijgt. Ja. Want het, uh, het bewijs daarvan zou zijn dat je in het Engels zegt... wisdom tooth. dus dat is de wijsheidsstand. Oh, ja. En in Duitsland zeg je wijsheidszaamheid. Ja, dus dan, dan, en dan zou het in het Engels de um, way back toot moeten heten. Ja, of zoiets. Uh, far, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> far away toot Ja, yeah, de far away toot. Ja, in plaats van de wissel. Ja, yeah, daar zit wat in. Ja, yeah. uh, yeah, dus dat is, dat is de reden. Ja, yeah. Nou, en het andere is, uh, het gaat over de groei van tanden. Daar ja. nou heb ik geen verstand van konijnen, maar wel een <laughs> beetje van mensen tanden, omdat ik tandarts ben. Ja. En ik ben al wat ouder, dus het is heel lang geleden dat we de anatomie van de tand hebben gehad, althans de groei en zo. Mm. Maar um, dat onze tanden niet meer groeien, denk ik, komt omdat onze tanden inderdaad, uh, zoals eerder gezegd werd, uh, in lijsten worden aangelegd. Dat is genetisch bepaald, dus je hebt een lijst waarin de melktandjes zitten. Ja. En die groeien vanuit die lijst. En dan heb je dus nog een tweede lijst erachteraan. En dat is waarin je blijvende tanden groeien. En onze tanden groeien zodanig dat eerst het glazuur wordt aangelegd. En dat glazuur wordt van buitenaf aangemaakt. Dus dat groeit van binnen naar buiten in een soort ballonnetje. Wat om die tand heen zit. Ja. Dat zie je ook bij kindjes. Als die tanden doorbreken... dan heb je wel eens een keer dat er zo'n blaasje eerst nog komt... dus dat de tand slechts wat dikker wordt... en dan als die blijvende tanden doorbreken... Dan, uh, dan gaat dat ballonnetje open... maar dan is de tand aan de buitenkant helemaal klaar. Dus okay. de glazuur kan niet meer groeien. Als nee. ons glazuur is doorgebroken, dan is dat af... en dan is dat een hele harde laag... en die kan alleen maar door heel veel zoetigheid en, caries, uh, dus en bacteriën... gaat die dan kapot, want dan krijgen we karies En dan krijgt de meneer dat gat waar die mee loopt... En waar hij dan verder geen last van heeft, zegt hij nou. <laughs> Ik hoor krijg... ook zo'n spottend gelach van... Oh, hij loopt er nog mee rond. Ja. Ooit krijg ja. je daar wel een keer weer last van. Ja? Maar dat is dan weer een oh. ander verhaal. Maar als het gaat over de groei van de tanden... Ja. Als de tanden doorbreken, dan groeien die dus in de kaak... Doordat de wortel, als het ware... Uh, de tand naar buiten duwt. Dus het glazuur wordt naar buiten geduwd. Als kinderen, als je een foto maakt, een röntgenfoto van een kindertand, dan zie je dat het zenuwkanaal nog heel erg breed is. Dus dat is heel wijd. En de wortel die groeit uh, langzaam af en die zorgt dat die tand als het ware naar buiten gedrukt wordt. Oh. Bij de melktandjes is dat hetzelfde, maar uh, dus als de blijvende tand tegen de wortel aandrukt van de melktandjes, ja. dan zitten die cellen die dat ballonnetje, uh, of ja, dan word ik ingewikkeld misschien, hm. maar het ballonnetje waar het glazuur mee aangelegd wordt, als het ware, dat drukt tegen de wortel van die melktand aan, en daardoor wordt de wortel van de melktand, als het ware, opgegeten. Door de cellen die aan de buitenkant van het ballonnetje zitten. Oh. Dus daarom vallen melktandjes uit en hebben dan geen wortel meer. Nou, ik, ik heb er laatst nog eentje in ontvangst mogen nemen, maar er zat een flinke wortel nog aan, hoor. Ja, dus een stukje, maar als je dan kijkt, dan is er een hap uit of zo. Ja. Ja, he, dus uh, de, de, de melktand, ja als die getrokken wordt, dus de tand als ofzo, dan zit er nog een wortel aan. Ja, nee, was, nee, was, nee, maar, zei, maar deze ja. was spontaan uitgevallen ja. dan. Ja. Ja. Maar dan zit er wel nog een stukje wortel aan, maar als je heel vaak, uh, heb je dus uh, voortandjes, moeders bewaren die in doosjes of kindjes bewaren die in ja. doosjes. En als je die onder het kussen legt, dan is dat alleen nog maar een kroontje, zeg maar, van de tand, heel vaak. Oh, maar, dus de wortel van de melk tand op. Maar onze tanden groeien dus uit totdat de wortel afgevormd is. En als je dus bij een volwassene een, een, röntgen, een röntgenfoto maakt van een tand, dan is die wortel helemaal klaar. En dan is er nog maar een dun zenuwkanaaltje over. En dan zit die dus met vezeltjes aan de kaak vast. En dan kan die dus verder niet meer groeien. Nou, ik vind het toch eens een goed en duidelijk verhaal. Ik ben helemaal onder de indruk. <laughs> Dat vind je. Ja. <laughs> ja, het is een beetje moeilijk door de radio uit te leggen. Nee, maar het is heel duidelijk. Alleen wat, ja. ik, me, wat ik me afvraag is waarom we eerst melktanden krijgen? Ja, dat is dus inderdaad een genetisch bepaald iets. Ja. Je hebt dus uh, bij het konijn groeien de tanden door. Dus dan ja. zal die wortel denk ik gewoon uh, open blijven... waardoor die dus steeds kan doorgroeien... waardoor er steeds uh, opnieuw glazuur gevormd wordt aan de buitenkant ergens... Maar ja, bijvoorbeeld bij de, uh, uh, bij de haaien, ja. die hebben tandlijsten ja. en die krijgen dus om de zoveel tijd een nieuwe, een nieuwe lijst tanden. Die, die, als het ware aan de tongkant uh, groeit er een nieuwe lijst tanden en dan klappen die langzaam naar voren toe en dan gaan die in de goede stand staan zodat ze de vissen kunnen vangen. En ze krijgen dus steeds nieuwe tanden. Maar dat is dus bij de mens niet zo. En ja, dat is dus een kwestie van evolutie, denk ik, van genetisch ja. uh, bepaald. Ja. En wij hebben dus als mens hebben we twee tandlijsten. één lijst voor de melktandjes en één lijst voor de blijvende tanden. En, en heb, je, heb op... je wel eens iets gehoord over dat derde gebit? Waar we het eerder deze uitzending hoorden, dat er de een derde... tandarts in Soest was... die ervan overtuigd was dat er nog een kans was dat we een derde gebit konden... Nee, nee, ik weet alleen dat het de derde gebit, tenminste ik noem voor de mensen het de derde gebit de prothese. Het kunstgebitje, dat je dan op iets latere leeftijd dan krijg je je derde ja, gebit en dat kun je ja. uitdoen s'nachts en in ja, een glaasje water ja. leggen. En er zijn wel eens overtollige tanden, dus er zijn wel mensen die af en toe nog een, een extra uh, kies hebben dat je een verstandskies eruit haalt en dat er dan nog een, een, een, een tweede verstandskies ergens zit. Dat is gemeen. Ja, dat is heel gemeen. Ja. Er, zijn ook, er zijn ook mensen die dus extra tanden hebben. Bijvoorbeeld bij de voortanden. Dat er nog een, een, een. We hebben normaal vier voortanden, vier snijtanden. Maar ja. dat er eigenlijk nog een vijfde snijtandje zit of zo. Ja. Maar dat zijn dan uitzonderingen. En dat zijn nou foutjes in de natuur. En denk je dan als tandarts... Oh, wat interessant, leuk. <laughs> Hoe zeg je? Denk je dan als tandarts van. Hm, eens even goed kijken, want dat vind ik wel een interessant geval. Ja, je kunt er ja. wel, uh, je kunt er wel uh, mee uh, de fout in gaan, zeg. Ja. Ja, dat je denkt van, ik heb die kies toch getrokken... Ja. achter die Verstands kies, ...en dan komt er nou nog iets nieuws. Het en moet nog, niet gekker ja, worden, ja. Nee, precies. Okay. Nou, bedankt voor de uitleg, Rob. Graag gedaan. Een nacht nog. Dag, gasten. Dag. Dag. Hans. Ja, goedemorgen Hallo. Hoi. Uh, de oplossing, weet ik, van dat hinnikende uh, paard. Oh, dat is mooi. Ja, die meneer die... Uh, Enige tijd terugbelde, die zei het is mechanisch. Die had uh, gelijk, maar oh. dan blijft natuurlijk het probleem van de, de batterijen. Ja. Maar er werd nog iets meer bij verteld bij dat paard. Onder het zadel zat een knopje. En als je daarop drukte, dan kreeg je het geluid van een galopperend paard. Ja. En dat werkt op batterijen. Oh, dus die batterijen die horen bij het uh, galopperen? Die horen bij het galopperen. En het Kijk. hinneken is een mechaniekje. Het zit gewoon allebei in hetzelfde paard ingebouwd. Ja. Het zal wel een uh, duur paard geweest zijn. Nou, ik denk dat het nog duurder geweest zou zijn... als die batterijen helemaal naar de kop toe gingen... en als je dan aan die heefsels uh, ging trekken... dat die dan ging hinneken. want dan oh. krijg je een hele moeilijke constructie. Die batterijen <laughs> zitten onderin de buik, tegen het zadel aan, zeg maar. En als je dan op de knopje drukt, ja, dan krijg je dat galopgeluid. En er zijn hele batterijen voor nodig voor de katteklop, katteklop, katteklop. En, dat... en het hinneken. En, en, en, en, en dat is mechanisch en het, zit, het systeempje zit waarschijnlijk in de kop in de buurt van, ja. die, uh, ja. van die teugels. Ja. Oh. Want het zou, kijk, als, als hij dat uh, galopgeluid zou, uh, nog zou maken, dan zou het iets bijzonders zijn. Maar nee. dat vertelt hij niet bij. Nee, gaat hij nu wel doen waarschijnlijk. Als hij hoort dat dat iets bijzonders zou zijn, dan gaat hij nu kijken of hij nog uh, galopgeluiden maakt. Ja. Ja. ja. Nou, ik vind het een beetje een anticlimax. Ik had toch gehoopt dat het... Uh, Spannend? is, ja. Ja, een enorm uh, zweverig, uh, spannend uh, spookverhaal zou worden. Ja, ja, ik kan het niet mooier maken helaas. Maar nou. ik denk dat dit de oplossing is gewoon. Het is je vergeven. Dankjewel, Hans, voor het bellen. Ik ben de avond. Hetzelfde dag. dag. 0800 1121. En wat ik eigenlijk alleen nog echt zoek, is een antwoord op de vraag uh, uh, van Wim... De vraag die eventjes tussendoor kwam trouwens in het gesprek. Uh, dat er een Belgische popster ooit een liedje heeft gemaakt voor Calippo-ijsjes. Lang geleden al. Een Belgische zanger of muzikant die een liedje maakte voor Calippo-ijsjes. En uh, daar zijn we naar op zoek. 0800 1121 Riet? Ja? Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik wist die oplossing van dat paard, maar die meneer maait het net voor mijn voeten weg. Ja, maar is het, jij bent van, hetzelfde, uh, ja, van dezelfde school, zeg ja, maar. Ja, dat halfbaantje is mechanisch en die, die batterij was voor een zwiebelend staart of voor te lopen of weet ik veel. Ja, net wat paard zin in had. Maar ik kom niet bij de telefoon, dus ik lig al uren. Ik denk, weet nou niemand wat. <laughs> maar nu <kon> de, <laughs> werd ik geholpen met de telefoon. Maar dat is het gewoon. Nou, dankjewel. Nou, ik vond het toch gezellig dat je er even was. Oké. Okay, dankjewel, Riet. Hoi. Mike. Hoi, hey, goedemorgen. Hallo. Hoi. Hey. Uh, ik heb een hele andere vraag. Oh. <laughs> en dat slaat helemaal nergens op uh, uh, qua Calipo-eisjes. Oh. Ik heb een vraag omtrent het koningschap. Oh jee. Uh, wij hebben, als het goed is, binnenkort uh, Koning Willem-Alexander. Ja die draagt een uh, uniform, een militair uniform. Ja. Yeah. En nou heb ik begrepen, dat kan ceremonieel zijn. Uh, maar hij heeft, net zoals ik, uh, uit deze generatie die ik nog steeds had... Uh, de militaire dienstplicht gehad. Nou. Echter. Uh, ja, ja, hij is... Uh, uh, ook gewoon dienstplechtig. Ja, zeggen, dat weet. herinner ik me. Maar, maar hoe oud is hij dan? Is hij, wat zal hij zijn? Ja, hij 43? Is, 47, is 47? hij al 47? Ja, 6 of 47. Nee. Ja. Ik ga het nu opzoeken. <laughs> nou ja, uh, in die trant. Ja, maar dan, ja, want maxima, maxima is volgens mij uh, net, ah, ja, is net 40 geworden dit jaar. Ja, ja dat klopt. Dat ik dat dan weer weet, dat is toch ook verdrietig. Ja, nou ja, ik ben nu, uh, nu net zeven dagen ben ik 41. Dus zij, uh, zij is net één jaar jonger dan ik. Uh, Willem-Alexander is 44. is 44. Ja, ik denk hij zal toch niet al tegen de 50 lopen? Nou ja, dat, uh, ik hoop het wel in ieder geval. Dat hij ooit, tegen de, dat hij ooit ja, dat hij 50 gaat worden, <laughs> dat weten we bijna zeker. Ja, maar uh, ja. Ja. Maar ik, ik kom even terug op, uh, op mijn vraag. Ja. Het is een ceremonieel uniform, heb ja. ik begrepen. Want hij is ook getrouwd in een militair uniform. Maar weliswaar, alle koningen, die je kan bedenken, dragen een militair uniform. Oh. Uh, nou ja, uh, hij, hij, dus Willem-Alexander, onze binnenkort koning, hm. is uh, militair getrouwd. Uh, maar wordt hij nou betaald? door het ministerie van Defensie, uh, als hij uh, uh, militair gekleed is. Uh, of niet, want in tijd van oorlog is hij geen militair meer. Want hij draagt het uniform wel, yeah. maar hij is uh, geen militair... Maar Hij jij vraagt niet... je af of die betaald wordt uit, door het ministerie van Defensie? Ja, want hmm. wij betalen allemaal, zeg maar. Dus uh, het Koninkrijk der Nederlanden betaalt zeg maar, het Koningshuis uh, hun, hun, uh, hun salaris, zeg maar. Uh, maar uh, net zoals Prins Berner bijvoorbeeld, die werd uh, zijn uniform door de regering afgenomen. Ja. Maar wordt die dan niet meer betaald? door het ministerie van Defensie? Of Oeh. is het uh, dat uh, het Koninkrijk der Nederlanden, dus wij, uh, jij en ik... Uh, geen donatie meer geven aan het koningschap? Dat vraag ik me af. Nou, ik vind de ingewikkelde vraag. Ja, want betalen we nu uh, zeg maar het, het koningshuis... niet alleen wij, hoor, maar praktisch de hele wereld... aan het ministerie van Defensie... Of aan het Koningshuis. Ja. Want het ministerie van Defensie moet nu bezuinigen. Ja. Alle kazernes moeten sluiten en weet ik wat meer. Uh, militaire uh, kazernes moeten weg. Uh, maar... Maar, me, maar mensen die... Maar als jij, ik weet het niet, want in mijn tijd was de dienstplicht al afgeschaft. Maar uh, ben jij in dienst geweest? Ja, ja, ja. Ik ben op het 42. moment dat je je dienstplicht okay. gehad hebt... dan word je toch niet meer betaald door het ministerie van Defensie? Nee, maar dan mag ik ook geen uniform meer dragen. Oh, dus het feit dat hij een uniform mag dragen? Ja. Denk je dat hij daardoor nog een verbintenis met het ministerie heeft? En los daarvan, als er, ik hoop het niet... en ik, ik, ik hoop dat voor heel veel landen niet... als er een tijd van oorlog komt... Uh, dan hebben wij hier in Nederland een, een, een, een, een krijgsheer, een, een militair, die uh, ja, de leiding heeft. Want wat is zijn rol dan als militair? Want nu draagt hij het uniform nog. Wat is zijn rol dan als militair, uh, uh, als hij het uniform uh, nog steeds aan heeft? Want hij is nu voor de landmacht is hij brigadegeneraal. Bij de luchtmacht is hij, geloof ik, Commodore. Oh. En bij uh, de marine is hij, geloof ik, kapitein. Maar uh, wat is zijn rol in tijd van oorlog? Ja. Betalen wij hem uh. als koning? Of betaalt het ministerie van Defensie hem als luchtstrijdkracht... Uh, of landmachtheer of <laughs> uh, brigadegeneraal? Uh, noem maar op? Nou, ik ben heel benieuwd of iemand hier nog een antwoord op kan geven binnen twintig minuten. Maar... Ja, inderdaad. Of is het alleen maar ceremonieel? Als het ja. ceremonieel is nou, ik denk dat we, dat we zo. bijna gevoeglijk aan kunnen nemen dat dat het is, Mike. Maar wie weet, ja. 0800 ja, waarom, heeft, waarom, heeft koningin, waarom heeft koningin Beatrix dan geen uniform aan? Ja, volgens mij uh, past dat heel slecht bij haar kapsel. <laughs> en, maar, en, ja, inderdaad. Misschien uh, ja, ja. als nachtzuster. Ja, dat zou, leuk dat zou haar leuk staan hoor, dat kapje. Maar ik hou het mooi zelf. 0800 1121. Mike, ik ben benieuwd of er nog iemand gaat bellen. 20 ja, minuten, maar je, we je weet het nooit. Benieuwd. Ja. Ik ben ook zeer benieuwd. En ik wens je in ieder geval een hele fijne dag aankomende. Ik wens jou ook een vrolijke vrijdag. Prima. Dag, Mike. Goed. Hi. Hi.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 Een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraag, in een en in de laag. En zijn brieven hielden oor. Nu ziet zij het steeds. De soldaat van Nick en Simon, als je nog uh, binnen een kwartiertje even tekst en uitleg zou kunnen en willen geven over uh, de rol van Willem-Alexander als militair. Waarom draagt hij nog een uniform en wat is zijn rol mocht er oorlog komen? 0800-1121. Rie, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Uh, nou ja, de naam is Rie maar... Uh... Dat geeft niet. Ja, dat geeft uh, wel. Dan zeg ik Riva, goedemorgen. Ja, oké, okay, goedemorgen Astrid. <laughs> Anders zou ik Elfse gezet hebben. <laughs> maar ja, goed. Uh, het gaat even over die Willem-Alexander, zou ik maar zeggen. Die zal waarschijnlijk hebben worden. Maar dat is toch raar als die verder uh, al jaren niet in, uh, in dienst is geweest? Of zou die ja, af en toe een maar... opfriscursus krijgen? Maar dat hangt natuurlijk samen met zijn rol als koning. En nou ja, we kunnen ons niet voorstellen bij een oorlog hier. Dus, nee, niet meer hè? Gelukkig, nee, niet maar. meer, echt niet. En, maar ja, daar belde ik niet voor. Maar het ging oh. over dat Marienberg... Ja. dat is een Duitse enclave geweest in de gemeente Hardenberg... Uh, daar ja. wonen ongeveer 100 mensen en uh, het is een heel mooi recreatiegebied. Oké, okay. want je ja. bent er geweest, Riva? Uh, ik ben er niet echt geweest, maar ik heb er wel foto's van gezien. En over Elten, Elten die, dat ligt net over de grens bij Arnhem, dat ligt tussen uh, Arnhem en Emmerich. En daar had je dus, uh, je had Elte en je had hoog Elte. En in Hoog Elte, daar was een heel mooi restaurant. Ah, Dus nog ja. eventjes toeristische tips voor die omgeving. Ja, precies. Het hapje uit Nederland. Ja, ja, ja. Okay. ja. <laughs> nou, dankjewel, Riva. Ja, dat heb ik uh, oké. Okay. Uh, bedankt. Het was heel moeilijk om er door te komen. Ik weet het. Het is druk. Ja. ja, het is heel druk. En ik luister al heel lang naar je. Want je, je hebt ook een periode gehad dat je me s'morgens, zondagmorgen wakker maakte. Met de in-between uh, van uh, Wouter Hamel. Ja. Nou werd ik iedere keer bij, bij wakker s'morgens. Iedere keer? Voel. Heb ik dat zo vaak gedraaid, Wouter Hamel? Ja, niet nou, iedere dat is twee weken achter elkaar gebeurd. Ja, is ook mooi toch, Wouter Hamel? Ja, het is geweldig. Alles van Wouter Hamel is ja, mooi. Ja, ik vind het heel mooi wat hij zingt. Ja. Nou, hij, ja. Heeft, hij heeft een nieuw album, Riva. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb het gezien. Ah, gelukkig. Ja, ja, nou, ja. Dan, uh, dan bedank ik je hartelijk en dan ga ik je vast nog wel een keer spreken. Ja, dat uh, zal best lukken. Oké. Okay. Oké. Okay. Doei. Bedankt als vast. Ja, bedankt. En een hele fijne dag verder. Hetzelfde, Riva. Dag. Dag. Meneer Koppert. Goedendag, mevrouw. Hallo. Hallo. Ja, ik wil iets uh, zeggen over de positie van de koning. Nou, ga je gang. Uh, de koning is het oppergezag en de uh, leiding van het leger, uh, land, uh, het leger, luchtmacht, zeemacht, dat is het opperbevel. Dat is het verschil. Het Als de koning namelijk het opperbevel heeft, en dat is wat de grondwet uh, zegt, uh, dan is het zo dat de koning onder het ministerie van Defensie zou vallen. Dat kan niet. Daarom is hij is het uh, oppergezag in de staat. Oh ja, natuurlijk. Dus hij heeft, hij heeft dus in feite geen functie binnen het leger, alleen dat hij als koning, als vertegenwoordiger van de Nederlanden, als, als, als hoogste in gezag. Is hij, uh, dat is zijn positie. Dus ik denk, maar van het salaris weet ik het niet, moet ik u erbij zeggen. Als hij zou betaald worden door het ministerie van Defensie alleen, dan zou hij weer onder het ministerie van Defensie vallen. Ja. Dus dan denk ik volgens mij dat hij niet betaald wordt in oorlog, of niet in oorlog, een oorlog is gewoon een uitzonderingstoestand sowieso, dat hij niet betaald wordt uit het potje van het ministerie van Defensie. Hoe die wel betaald wordt, dat weet ik, van de Nederlandse regering of, of, of zoiets, dat weet ik niet, maar ik denk als gevolg dat hij het oppergezag is eh, in de krijgsmacht en niet het opperbevel, dat hij daardoor waarschijnlijk ook niet wordt betaald door het ministerie van Defensie. Nee, volgens mij wordt hij betaald vanuit de algemene zaken. Ja. Dat de, de, de, als het over Koningshuis eh, eh, konings, eh, kwesties gaat. dan komt ook meneer. Eh, tegenwoordig, ik zou zeggen, balkende, maar dat is nu meneer Rutte. Dat hij eh, dan op het matje moet komen. en dan moet komen uitleggen wat er aan de hand is. Ja, maar ik blijf het dan raar vinden dat hij in uniform uh, her en der. Uh... Ja, dat is, in België is dat, het, uh, is, is dat, is dat ook zo. Hè? Koning Albert uh, die, uh, werd ook ingezworen met het uniform aan. En ik denk dat het daar ook hij het uh, oppergezag is en niet het opperbevel. Want dan zit je met het probleem dat je onder ministerie... En dat kan natuurlijk niet, want dan is de koning niet op want het, het ministerie van Defensie in feite de koning. En dat kan dus niet. Dus dan hebben ze dus een constructie gemaakt en ik dacht dat het al na 1848 was. Maar, uh, degene die mij verbeter, die verbeter Beter maar. maar um, mm -hmm. Dat. Um, uh, even denken. Dat hij dus gewoon niet. Uh, ja, dat hij dus het opgezag is. Dat, dat is. Uh, ja, dat is een constructie die in Nederland na 1848 waarschijnlijk is gedaan. Want in okay. 1848 is de grondwet ingevoerd, maar dan is er nog wel een strijd geweest tussen de koning en de ministers of, uh, en het parlement. Maar in 1868 was het echt definitief uh, ja, dat hij het opperbevel is, uh, of het is uh, binnen het leger. En heeft dus daar dus niet een, officie, een, een uh, officiële functie binnen het leger. Of een officiële functie wel, maar in werkelijkheid niet. Okay. Hij, neemt ook, hij neemt ook geen beslissingen uh, in, in geval van oorlog. Dat is natuurlijk het. Hij, wordt, hij, hij, hij, hij, ik, hij moet het wel ondertekenen als, als, de, als, als oppergezag. Dat wel, maar hij maakt, maakt niet de beslissing, de werkelijke beslissing. Dat doet okay. hij dus niet. Nou, hartelijk dank. Oké, okay. en ik hoop dat degene die me verbetert, verbetert Daar leer ik ook van. Ja, dan maar... moeten we snel ophangen, want we hebben nog maar een minuutje of tien. Is goed. Nee, ja, ja. Oké, okay. <laughs> dag. Fijne vrijdag. Bedankt. Dag. dag. Rob, goeienacht. Ja, goedemorgen. Met Rotters. Uh, nou, die meneer voor me die heeft al uh, een hoop verteld over Willem-Alexander. Uh, ik wou een soort gelijk iets zeggen. Volgens de grondwet heeft uh, de koning het oppergezag, of het opperbevel, dat weet ik niet, maar oppergezag klinkt mooier. Mm -hmm. Over het leger. En daarom zal hij zijn uniform uh, dragen. Ja, nou ja, dat, het is eigenlijk heel logisch. Dan, maar dan is weer de vraag waarom die dus niet door Defensie wordt betaald. Uh, nou, dan zou hij door uh, de marine en de landmacht en de luchtmacht betaald moeten worden. Ja. En hij heeft natuurlijk zijn inkomsten uit uh, uh, de aparte begroting voor het Koninklijk Huis. Ja. En hij heeft ook uh, het opperbestuur over schrijksfinanciën nog steeds. Kijk. Dat staat ook in de grondwet. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal ceremoniële taken op het ogenblik. Maar als je terug gaat naar uh, uh, rond 1830... Ja, Toen was de koning nog degene die besliste wat er allemaal gebeurde in het land. Ja, ja. En door al die grondswestwijzigingen van 1848 en zo nog door... Uh, is er natuurlijk aan de macht van die koning wat uh, ingeperkt. En is het uh, langzaam geworden tot wat ceremoniële taken. Vandaar ook dat hij altijd in een gala-uniform loopt... en uh, zelden nog nooit in een uh, gevechtsuniform. Ja, en het staat hem wel goed, los even van alles, inhoudelijk... Eh. Ja, ja, dat zijn vrouwen die dat, mannen in uniformen zeer aantrekkelijk Er uh, Zijn dat, dat vrouwen die dat... Uh, nou, het ziet er gewoon wel goed uit. Ja, ja, dus, ja daarom. Jij denkt ook, ik ga het gewoon niet met haar oneens zijn, maar ik heb er eigenlijk niet echt een mening over. Uh, nee, ja, ik vind het... Uh, het zijn wat oudbollige uniformen. Uh, er zou eens een nieuwe couturier uh, aangenomen moeten worden die eens vindt kijken of er een uh, modernere snit aan kan uh, komen. Oké, okay, nou duidelijk. dankjewel Rob. Ja, En uh, okay. tot de volgende moment weer. Prima, dag. Goeienacht. Jo, dag. Hans, hallo. Hallo, Astrid. Hallo. Hallo, ik wil even iets wegzetten. Oh jee. Um, dat gaat over de dienstplicht. Ja. Die is in 1995 is die opgeschort. Opgeschort, ja. Opgeschort, maar niet afgeschaft. Oh. Dus in geval van nood kunnen dus uh, Het militaire apparaat kunnen dus mannen en vrouwen oproepen. Oké, okay, dus, dus mocht een het... is een is misverstand. Mocht er gedoe komen over dat hapje uit Nederland... Ja. Dan wordt iedereen weer opgeroepen. Tenminste, nou, nou. mannen. Worden dan alleen mannen opgeroepen? Nee, mannen en vrouwen. Oh ja, dat zeg je net. Ja, ja, dat dus ja. daarom hebben we nu ook een beroepsleger. Oh ja. Bestaande uit vrijwilligers... Maar. Dat, uit vrijwilligers. In 1995 ja. is dat gebeurd. Is, ja. Toen is de dienstplicht gewoon opgeschort, maar niet afgeschaft. Maar Willem-Alexander heeft nog wel dienstplicht vervuld, toch? Ja, nee, maar dat kan hij ook doen. Ja, dat kan hij ook, ook, ook doen. doen. Ik, ik, ik kan ook wel uh, soldaat worden als ik wil. Ja? ja? Zou je dat nog kunnen? Nou, ik ben al een beetje te oud voor, maar. Dat uh, denk ik ook. Uh, hoezo, hoezo, Nou, ik, ik zie jou nog niet over de vlakte kruipen in een, uh, met, een, uh, met een rugzak met 8 uh, kilo bagage. <laughs> ik, <laughs> ik jou ook niet trouwens. Nee, ik, ik, ik mij ook niet. <laughs> nee, maar ik wil het even uit de wereld geholpen hebben, want het, ik, ik hoor dit zo vaak. Ja. Dat is niet waar, het is, is niet afgeschaft. Oh. Het is opgeschopt. Oké, okay. nou ja, dat is duidelijk. Ja, ja. dat was het. En uh, Hans? Ja. Hoeveel jaar ben je dan? Ik ben 57. Oh. Ja, maar het, gaat, het geldt van uh, 18 tot, ik dacht 65. Nou. Dus als er wat gebeurt en als die, uh, die, die, die, die, die, die hoogheden uh, in de atoomkelder zitten of ergens in Canada. Ja, en dan in kruipen Dorteburg, wij over de hei. Ja. Die zitten wel ergens wel, wel veilig. En het gewone volk gaat er toch als eerst naar de moeren, hè? Dus, uh... Het kanonnenvlees. <tus> ja. Maar, ja. Maar ik zou nog opgeroepen kunnen worden, ja. Het is wat. Nou, weet je wat, dan draag ik je rugzak. Ja! Ja, zo ben ik dan ook wel weer... Nou, dan gaan we samen op. Ja, maar niet te veel erin doen dan in die rugzak. Nee, jij, jij draagt hem, dus jij, jij, jij mag erin doen wat je wilt. Oh, ik hoef niet, want ik heb twee grote broers. Oh, ja. Nou, misschien dacht ik... Die, die, die, die noem je dingen die, wat je net over had, die kerstballen of zo. Ja. Die uh, uit die kast goed. Ja. Nou, dat je die erin doet. In de rugzak. Ja. Heb ik ook het gevoel dat ik er een beetje bij hoor. Nou, uh, uh, toch bedankt. Oké. Okay. <laughs> Dag Hans. Doe je. Hoi. Meneer Duwsma. Uh, goedemorgen, zeg maar Harmen. Dag Harmen. Uh, ik wou het nog even over de uniformen hebben. Dan... Ja. Uh, ...van Alexander, maar eigenlijk van alle reserveofficieren buitendienst... Ja. ...die uh, hebben het recht om bij bijzondere omstandigheden, dus gelegenheden, het uniform te dragen. Zo ook Willem-Alexander. Die zal hem alleen maar bij speciale gelegenheden dragen. En uh, verder eigenlijk niet. Hij is gewoon militair buitendienst. Officier. Ja. En, en dat is het enige verhaal wat erachter zit. Ja, en, maar uh, mogen alle officiers buitendienst uh, dat uniform dan dragen bij uh, gelegenheden? Alle officieren, dus dat uh, gold vroeger ook voor uh, officieren die uh, dienstplichtig waren. Dat werden reserveofficieren en die mogen bij bepaalde gelegenheden het uniform dragen. Dus als een reserveofficier bij wijze van spreken op een speciale gelegenheid... bij de koningin komen, mogen ze hun uniform dragen. Oké. Okay. Uh, denk maar eens terug aan uh, het hele simpele. Uh, toen uh, uh, prins Bernard overleed... waren de uh, kleinkinderen en uh, Pieter van Vollenhoven in uniform. Ja, dat weet ik echt niet meer. Maar en als jij het zegt... En dat zijn... En dat zijn uh, uh, op een gegeven moment uh, officieren buiten dienst. Oké. Okay. En datzelfde geldt in feite op Prinsjesdag. Uh, dan worden de officieren opgeroepen. Uh, die dan hun uniform weer aantrekken. En op dat moment uh, onder de krijgsplicht uh, weer vallen. Oh. En dat zijn gewoon gelegenheidsofficieren. Staat genoteerd. Dankjewel, Harmon. Oké. Okay. Bedankt, hè? Ja hoor. Goeie vrijdag. Maak er iets goed van. Ja, doeg. Richard? Ja, ik dacht dat hij dat uniform had gekregen... na zijn diensttijd bij de marine... toen hij zijn vaarbewijs had gehaald. Ook nog? Ja, hij had zijn vaarbewijs gehaald. Hij heeft die groene draak, toch? Hij... Daar heb je de vaarbewijs voor nodig. Ja, maar hij vaart toch niet zelf die groene draak? Ja, maar dan is hij toch wel, wel, wel verantwoordelijk. Het is toch wat, hè? Het kan vliegen, ja, het kan het varen, varen, het kan uh, koetsrijden. Ja. Het is wel van alle ook... markten ja. thuis. Ja, ja. en er uh. wordt ook nog gevraagd: wat gaat hij doen in geval van oorlog? Ja. Dan gaat hij een inburgeringscursus doen voor Argentinië. <laughs> en als hij dan slaagt, dan mag hij daar naartoe. <laughs> ja, ik, ik denk dat die kans heel groot traditie, is. In de traditie voor de koninklijke familie. Oh, oh, dat, oh, oh, oh. Alleen, ja, toen hadden ze nog geen inburgeringscursussen, maar nu wel... En dan moet hij dan eerst die cursus doen en dan mag hij met zijn, rest naar, met zijn kinderen daar naartoe. En zijn vrouw mag wat eerder, want die, die is al ingebuurd. Die moet het huis inrichten daar. Nou, en zo kunnen we nog uren door fantaseren. Ja. Maar nou, uh, is... volgens mij is de vraag wel. Dankjewel Richard. <lacht> volgens mij is de vraag wel beantwoord. En zijn bijna alle vragen dat weer vannacht. Dit was Nachtzuster. Volgende week weer een Nachtzuster, dan gepresenteerd door Wim Rijken. Tot gauw, dag.